Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Er moet een einde komen aan de belegering van Gaza. Die oproep staat in de slotverklaring van de landen die vandaag meededen aan de Arabisch-Islamitische top in de Saoedische hoofdstad Riaat. De landen zeggen dat ze de rechtvaardiging van de oorlog als zelfverdediging verwerpen. Ook spreken ze van Israëlische oorlogsmisdaden en barbaarse en onmenselijke slagpartijen. De deelnemers aan de top eisen ook toelating van hulp in de Gazastrook. En ze roepen op om de wapenexport naar Israël te stoppen. De Turkse president Erdogan zei op de bijeenkomst dat er een internationale vredestop moet komen... om een permanente oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En de emir van Qatar zei dat zijn land probeert te bemiddelen met Hamas om gijzelaars in Gaza vrij te laten. Patiënten en medewerkers van het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza stad hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften, zegt de directeur van het ziekenhuis in een interview met de NOS. Volgens hem kunnen ze gewonnen nu niet behandelen en is het een kwestie van tijd voor ze doodgaan. De ziekenhuisdirecteur vertelt ook dat de bombardementen en beschietingen rond het ziekenhuis hevig zijn. Volgens Israël gebruikt Hamas het gebouw als basis om aanvallen uit te voeren. Ook het Al-Qudz ziekenhuis in Gaza-stad ligt onder Israëlisch vuur. Denk zijn het ziekenhuis volgens de Palestijnse Rode Halve Maan tot 20 meter genaderd. In Bangladesh liggen kledingfabrieken stil door gewelddadige protesten. Duizenden fabrieksarbeiders protesteren al weken voor een hoger minimumloon. Bij die protesten kwamen drie mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Meer dan 70 fabrieken werden geplunderd of beschadigd. Volgens de politie hebben kledingproducenten nu uit voorzorg 150 fabrieken gesloten. Het weer vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt een enkele bui voor. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog bij een graad of 9 met de meeste zon in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De telefoon bleek stil. Nu moet je toch eens zeggen wat je nu nog met me wil. Waarom mocht dit niet lang duren? Waarom zulke mooie uren? Let's En waarom? Ja, de cover van, van Cory Konings natuurlijk. En waarom mocht dit niet lang duren? Hey, we gaan verder met Bangkok. En uh, ik leef niet om te slapen. Ik zou zeggen: welkom bij het Tweede Uur van Entertainment. View. Blijf lekker bij tot 7 uur. Ik ga vaak als eerste naar binnen. Ga altijd als laatste weer weg. Als steeds het feestje beginnen, tot iedereen danst, wie het wil die heeft pech. Ik kan toch niks mooiers verzinnen, dan doen wat je het liefste doet. Dus laat nu het feest maar beginnen, kom doe mee, het doet je yeah. goed. Ik leef niet om te slapen, ik leef voor het plezier. Wat zou ik tijd voor in mijn bed? Het feest is hier, ik leef niet om te slapen. Dat is toch niks voor mij, Dat slaap ik als ik oud en min. wat gegeven, hij geeft ook geen donder om mij, toch heb ik de tijd van mijn leven met vrienden hier aan mij zij! Ik leef niet om te slapen, ik leef voor het plezier, wat zou ik tijd verspillen? Ja, mijn idee. Ik leef niet om te slapen, nee. <laughs> hey, um, ja, we gaan uh, natuurlijk uh, zo dadelijk even een, uh, ja, een, een leuk plaatje draaien van, van iemand die, die uh, ja, hier toch in de studio geweest is. Maar eerst draai ik nog even een ander plaatje. En dat doen we met, uh, ja, Bernardo. En ja, ook, ook hij komt binnenkort weer in de studio hier in... Uh, in, in Zandvoort. Dus eh. Uh, ja. Zo, zo altijd iedere zaterdag afstemmen. Tussen 5 en 7, natuurlijk. ZFM Zandvoort. 106.9. En DHB plus 6A. Ja, dat zo is het. Benardo en jaloog en bedroog. Jaar snel door. En ik trap dus niet meer lucht. En in al jouw mooie woorden. Maar het boek, dat sla ik dichtbij. Met je gelicht in mijn gezicht Ik heb je spelletjes wel door Maar heb het achter me gelaten Dat je steeds weer jouw leugens, nu laat jij niks van me Want je loog en bedroog, ik laat je nu los en ga weer verder leven. Al wat je deed, deed het pijn, jouw blik was even schijn, alsof je niet zondergaat. Zo, dat was je dan, je loog en bedroog en dat allemaal gezongen door Bernardo. En ja, we gaan eventjes een, een single draaien, een Engelstalige single, of nee, niet Engelstalig, normaal gesproken, Engelstalig natuurlijk. Ja, ondanks was ze dus bij mijn collega Jaap Koper hier in, in, in de studio. En ja, zij heeft al verschillende singles uitgebracht, waaronder ook natuurlijk dat ze bij mij in de ja, studio was. En dat is al een aantal maandjes geleden. En zij heeft een nieuwe, een nieuwe single uitgebracht. En uh, ja, dat wordt gezongen door Joyce Martens. Uh, Mertens, ja. Uh, uh, yeah. Wat even je spieken, ja. Yeah. En hey, ja, uh, yeah, dat is uh, getiteld uh, Winter. Ja, yeah. en yeah, de computer gaat ook niet even, even lekker hier. Nou. Dus ja, uh, yeah. veranderingen uh, geven nogal wat uh, stress zo nu. En dan. Maar goed, niet te minder, uh, deze nummer Winter. The winter of your life comes to its end, it starts to snow, the flags keep falling, my solid ground slowly fades away, and I still feel like in the middle of my spring, and I don't know if I am ready yet for things to change, I don't know. I am ready yet. I don't. En uh, hier, uh, ja, dat allemaal vanaf de tolweg. Uh, 10a. Ja, in Zandvoort. Hé, hey, uh, Joyce, ja, een geweldig nummer. En uh, ja, ik zou zeggen: uh, blijf, uh, uh, blijf er vooral uh, volgen. Wij gaan uh, verder met uh, Siena. En, uh, of Siena, ja. Hey. We gaan gewoon verder. <middels> Vermeer. Io ti sono amore bello. Ja, ken je dat het, dat het allemaal gewoon veranderd is en niet werkt? Ja, dat, dat, dat, dat geen. Dat, dat heb ik nu dus. Ja, ik voel de liefde stromen. Het komt tot leven. Zandvoort 106,9 en DHB plus 6A. Ja, rustig jongens, rustig, rustig, rustig. Ja, dat gaat helemaal niet, niet lekker hè. Nee, nee. We gaan gewoon terug naar uh, Aukjefijn en uh, zij hebben het over groener gras. En we gaan eventjes bellen met uh, Dion Verwer. ogen, dan pas zul je zien wat je verlangt. for Ja, dat was hij dan. Ja, dat was die. Dat was dring van verdriet, die ons Verwer. En uh, ja, we hebben hem gebeld, maar hij, helaas, ja, hij moest uh, tussen nu en uh, vijf minuten moest hij, uh, ja, optreden. Dus uh, ja, ging het vandaag niet lukken. Dus uh, ja, we, we proberen het volgende week nog een keer. En we gaan nu lekker verder met Brian Jongsma. En uh, ja, ik zie je weer in Spanje. Blijf maar lekker bij NTT TV tot de klokje voor 7 uur. in dit land en de lucht is grauw. Denk ik aan het warme strand, denk ik terug aan jou. Nooit vergeet ik meer die tijd, jouw kledenheid voor mij. Al gingen al die uren met jou gauw voorbij. TV Toen alleen nog maar Heel dicht bij je zijn Jij gaf mij mijn dromen terug Je liefde voor altijd Al ben ik ver van jou schat Ik wil je nooit Je speakerzijde, je je ZFM Zandvoort. Een mens maakt soms fouten, maar ziet dat vaak niet. Het leven is hard en gemeen, de dagen gevuld met pijn en verdriet, verloren en eenzaam. Ga jij over straat? Niemand die jou daar nog ziet, niemand die weet dat jij nog bestaat. Sorry, hij spijt me. Sorry, ik spijt, ik spijt, ik spijt. Vergeet wat. Maak. Maar je toont pas je sterkte Als je je zwaar te toon met En ben je fout geweest Geef dat aan op toe Zeg oprecht gewoon, spijt me Voor domme dingen die je doet Sorry, spijt me And he looked a fool that could Boegbeeld uh, Johan Kettenburg. En sorry, het spijt me hey, We gaan uh, ja, we, de, Ik denk dat we dadelijk nog eventjes De drieënberei van, uh, van Fred Heij gaan doen En uh, tot, uh, tot uh, Kwart voor gaan we in ieder geval bellen met Leon Besley, dus die gaan we ook nog eventjes bellen Dus ik zou zeggen blijf er lekker bij En uh, we gaan eventjes verder Met Anthony Joosten en Lente in mijn hart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 en jij die ik zit er middenin. Het voelt als in een droom een nieuwe start. En dit is pas het begin. Want ik heb je lente in mijn hart. En jij die ik zit er middenin. Als waap ik nooit weer uit voor. zoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Ja, Katharina Hultes. En één keer te veel Ben ik door bedrogen En natuurlijk is dat een cover van Stellenbos. Natuurlijk. Uh, wel ons ontvallen. Een uh, kleine twee jaar geleden. En um, ja, we gaan uh, verder uh, zoals ik al beloofde met de. De drie op een rij van Fred Heij. En dat doen we met Fleetwood Mac en Say You Love Me. Veel plezier.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 I turned up the collar on My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street but not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their need I saw much disregard A broken bottle top And a one man's soul On the window, yeah, no. Cause they got Zo, dat waren ze dan weer. De drie op rij van Fred Heij. Jawel, de drie op rij van Fred Heij. En dat allemaal met... Uh, we begonnen natuurlijk met Fleetwood Mac en uh, Say You Love Me. En natuurlijk als tweede de Man in the Mirror van Michael Jackson. En natuurlijk Yvonne Elliman. En If I Can Have You. En aan de telefoon hebben wij Leon Dersley. Leon, een hele goede ja, avond al. Ja, goede avond weer. Hè? Ja, goede avond man. Hoe is het? Ja, ja goed. Lekker ja. druk. Ja, nou, dat, dat hoort ook. Ja. Hé, hey, we, we bellen natuurlijk uh, afhankelijk van jouw uh, nieuwe single. Uh, ja. Alles wat je zei. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Leuk. Ja, je, je zit al een, uh, een tijdje in het vak natuurlijk. Uh, ja, je, je, tenminste, ik ken jou al uh, een hele poos uh, destijds met je dochtertje ook uh, uh, uh, uh, uh, een singeltje gemaakt. Klopt, uh, ja. helemaal, ja. Ja, dat, uh, dat was uh, heel lang terug. Het was heel lang terug ja want het was, uh, mijn dochter mijn dochtertje al 8 jaar en inmiddels is ze alweer 24 jaar, dus... Uh... Ja, ja, dat bedoel ik maar. <laughs> ja. Hey, maar uh, ja, zo lang ga je al mee, dus... Um, ja, nu weer een nieuwe single, alles wat je zei. Uh, ja. Ja, hoe is deze tot, tot, tot, tot zijn rechten komen, zeg maar? Nou, ik moet zeggen, het is een cover van Ferry Goorde. Ja. En uh, die was in 2005 is die uitgekomen. En ik had het nummer al een aantal keren gehoord en ik wilde daar al lang iets mee doen, maar... Er kwam er steeds maar niet van. En uh, ja, op een gegeven moment uh, heb ik het toch opgepakt, een aantal maanden terug. Toen ben ik mee naar Roy Otters gegaan. En toen uh, hebben we hem eigenlijk eerst uh, in de originele versie opgenomen, dus in een langzame repertoire. Ja. Maar het was toch niet wat ik eigenlijk zocht. Dus uh, ik zei: uh, ja, het is toch allemaal wat triest op de wereld op het moment. Uh, ik maak er wat foto's van uh, Roy. Dus uh, ja, toen. Uh, er een vroeger een ander arrangement van gemaakt. Ja. In de feesten hebben het waar. Ja, daar zijn we toen mee gekomen. Ja, en dit is het resultaat. Oké. Okay. Ja, nou ja, het is niet... Uh, he. Het resultaat is uh, zijn. Jawel, ik ben zuidig tevreden over. Hij loopt lekker, dus uh, ja. Dus uh, ja, we, we, we doen het toen weer mee, mee, hè. Ja, toch? Ja. Hey, en, uh, nou ja, hij is nog niet zo gek lang geleden uitgekomen, natuurlijk. Nee, een handje ja. doet terug, hè. Ja. En uh, hoe is het eigenlijk het idee, want, uh, ja... Normaal gesproken ben je toch wel een beetje, uh, ja, ik zeg altijd een beetje uh, Jack, the, Jack the Nice alias Jack Jersey, hè? Ja, dat maar, denk ik denk ook dat het repertoire van Elvis eigenlijk altijd als rode draad op mijn carrière is gelopen. Ja. Maar ja, ik heb, ik heb uh, in de loop van de jaren heb ik toch wel een beetje andere richtingen laten zien van mezelf. Ja, ja dat, uh, dat is inderdaad wat uh, ja, eigenlijk opviel. Hè, ja, want, uh, ja, uh, nou ja uh, Jack Den uh, Jack de Jersey, uh, werd ook geïnspireerd door Elvis Presley natuurlijk. Ja. Hè, en uh, ja, die heeft natuurlijk ook uh, zijn eigen genre uh, uitgebracht daartussendoor. Dat klopt helemaal. Ja? Ja? En, en, maar ja, dus, maar, maar ja ik, uh, ik heb het nou zelf, voor zelf een mijn eigen draai aangegeven. dat uh, is gewoon een sound die ik, uh, die ik graag wil houden. Want het is toch uh, wel succesvol op het moment. Ja, ja, want uh, je, je gaat niet uh, nog uh, andere genres eigenlijk proberen? Ja, ik ben, ik ben natuurlijk wel van uh, verschillende soorten muziek. Ik heb ja. een heel breed uh, repertoire. En uh, ja, natuurlijk wil ik daar. Uh, ja, als het een leuke uitdaging is, dan, uh, dan sta ik daar zeker voor open. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus we kunnen nog heel wat verwachten eigenlijk van je? Ja, wel. We proberen toch elk jaar toch wel één of twee singles uit te brengen. Dus ja. Uh, ja. Wat het, wat het volgende weer gaat worden. Ja, dat is net uh, wanneer de, wat uh, inspiratie is. Ja, ja, ja. En, en legt u al wat nieuws? Of? Nou, op het moment moet ik zeggen: niet. Want ik uh, ben gewoon heel druk met optreden. Ja. Want uh, ja, het is mijn uh, beroep. Dus ik ben daar echt uh, bijna dagelijks mee bezig. Dus ja, ik, ik moet echt weer inspiratie op doen. En uh, natuurlijk hebben we pas deze uitgebracht. Dus je laat me eerst even kijken wat deze allemaal doet. Ja, nee, gelijk heb je. En, uh, en dus, dus uh, eigenlijk kunnen we zeggen. Uh... De volgende single die uitkomt... Uh, ...zal uh, Medio... Uh, ...voor jij zijn? Ja, we proberen het wel. We zijn er wel naartoe aan het steven. Maar uh, op het moment heb ik nog geen inspiratie. Dus, uh, ja, maar nee, dat gaat zeker. Die, die, die komt er zelf wel, Jawel. Maar... <laughs> ik bedoel, nee, dat komt goed. Hey, uh, mensen, kunnen we jou ergens volgen? Ja, ik ben het meeste gewoon op Facebook actief. Want uh, ja, ik, ik hou niet bijna alles bij. Maar ben ik de laatste tijd... Uh, heb ik wel een keertje TikTok geprobeerd. Maar ik heb er gewoon te weinig tijd voor. Om, uh, om dat bij te houden en te doen. Dus ik hou het gewoon voorlopig lekker uh, bij Facebook. Oké, okay, dus. Uh, andere sites uh, heb je eigenlijk nog niet. Of tenminste, nee, doe je nou, het niet ik aan. Je is altijd wel een website en alles. Maar ja, dat, daar kijken de mensen tegenwoordig ook uh, bijna niet meer op. Joh. Kijk, als mm, dus, dus, ja. je de dus, dus radiostations. Ja, dan uh, ben je verbonden aan. Uh, aan een website. Ja. Maar, maar echt, uh, voor het zingen. ...ja, zie ik ook dat daar weinig mee gedaan wordt en dus... Uh... Nou ja, wel, wel als je agenda bij jou natuurlijk Ja, zeker wel, maar ja... Ik meld meestal meld ik alles gewoon op mijn Facebook en... Uh... Ja. ...ja, dan uh, hou ik de mensen weer op de hoogte en... De, de... ...mensen kunnen mezelf daar ook benaderen via Messenger en dan... Uh, ...staan ik... stas... ze. Ja, dus, dus, dus, uh, dus uh, Leon LeonBesley, uh, wat is het, .nl? Ja, de, ik ben daar gewoon alleen op actief en... Uh, als ze dan op die mij benaderen, ben ik het gewoon zelf, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus, en dat is het liefste wat de mensen ook doen. Ja, ja, rechtstreeks inderdaad. Ja, ik doe ook niks met boekingskantoren of zo. Het is gewoon allemaal rechtstreeks via mij. Ja. Nou ja, ja ik zeg altijd wat je het beste voelt, hè. Ja. Toch? Ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Hé, hey, um, dus uh, sta je nog ergens op, uh, op een po grote podia's... Uh, ja, deze kerst ja. of uh, oud en nieuw? Nou, ik, uh, ik ben uh, volop actief en morgen uh, sta ik weer uh, openbaar in uh, Beverwijk. Op de Zwarte Markt, daar sta ik ook uh, meestal één keer per maand. Oké. Okay. Dus, uh, en dat, en dan dat is uh, specifiek een, uh, een zaterdag, een tweede zaterdag van de maand of een derde? Ja, dat is me net aan hoe het in mijn programma past, dus, uh, maar meestal ben ik daar wel één keer per maand te vinden, ja. Ah, oké. Okay. Als, uh, als gewoon als huisartiest. Ja, dus, dus dan, uh, dan kunnen we gewoon naar Facebook gaan en kijken wat, uh, welke data dat je daar uh, aanwezig bent. Ja, maar dan ben, zeg maar. ik meld dat altijd op mijn Facebook, dus ja. dan, uh, dan kunnen mensen dat gewoon in de gaten houden. Maar in ieder geval, morgen ben ik, uh, ben ik er zeer zeker. En dan uh, treed ik uh, van 4 tot zeven tred ik daar op. Oké, okay, dus een uh, behoorlijke uh, ja, tijd eigenlijk. Ja, dus dan komen komen ja. van alles hè, ook weer voorbij. En mensen ja. kunnen zelf uh, liedjes aanvragen. Maar dus, uh, ah, ja. gezellig. Ja. En uh, in welke hal is dat? Uh, dat is een café, Café Klein Mokum. Uh. Ah, daar zo. Er is wel. Ah. Dus, dus maar één, één café'tje, dus, dus lekker. Uh, ja, die, kwijt, die zit... Een uh, Amsterdams café'tje. Ja, de oude ja. ingang, hè. De oude ingang ja, zeg nee, ik altijd. Me. Dus het is altijd wel gezellig daar. Ja, richting, uh, richting de Chineesal. Ja, klopt. Ja. Hé, hey, nou ja. Ik zou zeggen, uh, als jij hem aankondigt, dan uh, ga ik hem inzetten. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, lieve luisteraars, hier is hij dan. Mijn nieuwe single van Leon Besley. Alles wat je zei. Hoi, hey, dankjewel Leon. Hoi, hey, heel graag gedaan en hey, jullie ook bedankt hè. Graag gedaan en uh, tot gauw hè. Hey. Is goed. Hoi, hoi. F Fijne uitzending. Dank je. Doei, hoi. Hoi, hoi. Heb mijn liefde liever niet meer nodig. Ik zul mij zo in jou verkissen. Ik zal je naam en nummer nu maar wissen. En heus met mij valt niet te praten. Je plotseling gaan verlaten Dus raak niet te veel aan haken weg. Alles wat je zei dat was gelogen Alles wat je zei dat was niet echt Daarom heb je mij zo vaak bedrogen? Daarom vraag ik je ga nu maar weg In jouw kussen voeg ik niet een liefde Die je ooit eens samen zeggen waar. Zo, bij deze nemen we gelijk afscheid en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. En ja, ik zou zeggen een goed weekend. Bye bye, zwaai zwaai. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 7.